Drie uur. Freddy van met het NOS-journaal. Bij de serie aanslagen in Sri Lanka is één Nederlander omgekomen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft laten weten... dat zijn ministerie in contact staat met de familie.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 In de hoofdstad Colombo werden meerdere hotels getroffen en een kerk. Daar was een paasviering aan de gang. En ook op andere plaatsen in het land waren kerken het doelwit. In heel Sri Lanka geldt nu een uitgaansverbod en WhatsApp en Facebook zijn platgelegd. Door het mooie weer op deze paasdag zijn de wegen in de Bollestreek overvol. De parkeerterreinen van de Keukenhof zijn net als gisteren zo vol dat er niemand meer bij kan. Verkeer dat onderweg is, wordt weggeleid. Op de A44 stopten automobilisten op de vluchtstrook om foto's te maken van de bloemenvelden. Daardoor zijn bij Kaag een file en op andere plaatsen files ontstaan. Rijkswaterstaat roept mensen op Twitter op om dat niet te doen. Gisteren waarschuwde de Keukenhof al dat bezoekers beter niet tijdens de paasdagen kunnen komen. In de Rotterdamse Waalhaven heeft vanmiddag een grote brand gewoed... in een bedrijf dat is gespecialiseerd in de behandeling van metalen. Er was veel zwarte rook in de wijde omgeving te zien. De brand is onder controle en het advies ramen en deuren te sluiten is niet meer van kracht. Wielrenster Njewa Doma heeft de Amstel Gold Race gewonnen... De Poolse hield zondagmiddag in de slotkilometer net genoeg over... om Annemiek van Vleuten achter zich te houden. Marianne Vos werd derde. De mannenkoers is ongeveer om kwart voor drie gestart. Het weer volop zon bij 20 tot lokaal 25 graden. Alleen op de Wadden en rond het IJsselmeer iets lagere temperaturen. Ook morgen veel zon, mogelijk nog een graadje warmer. Na Pasen ook nog warm en dan neemt de kans op bewolking en regen wel toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N207, alfa aan de Rijn richting Hillegom... staat file tussen Abbenes en, en Hillegom 2 kilometer... met ruim een half uur vertraging. Dat komt door bezoekers aan de Keukenhof. Maar het is te druk en daarom is het park inmiddels helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. ter koop graag jij ermande praat ge met maar een keivertje alleen maar een keivertje op met ik ter Geef mij maar een kevertje, alleen maar een kevertje, al mee te rijden, rijden, rijden, rijden. Het succes op hielen is niet te veel gezegd, de rijden, legende, ja, dat is hij echt. En vanaf de Noordpool tot zelfs in Afrika, iedereen kent de kever, ja, wie doet hem dat na? Geef mij maar een kevertje, alleen maar een kevertje, al mee te rijden. U luistert alweer naar het laatste uur van Zandvoort Lunst hier op uw Zandvoortse Radio. We zijn live bij Vintage uit Zandvoort. Waar allemaal leuke festiviteiten op parkeerplaats Zuid plaatsvinden. En uh, ja, wat al, ook leuk is, dat er uh, heel, altijd best wel veel fotografen op het evenement uh, afkomen. En, uh, maar ja, ik zit nu, Robin, is, of Robin is naast mij uh, aangeschoven. En uh, Robin, jij bent toch wel een beetje de huisfotograaf van het eerste uur, toch? Uh, ja, zo ongeveer wel, ja. Ik uh, loop hier al een vijf, zes, zeven jaar rond. Ieder, uh, wie, ieder jaar weer uh, verzorg ik weer uh, ja, de foto's van de auto's. Probeer iedereen op een foto te zetten. En uh, ja, iedere jaar probeer ik ook weer andere dingen te doen. Met, uh, ja, gisteren ben ik uh, voor de ochtendfotos geweest. Ik maak altijd nachtfotos. Ja, om toch uh, het evenement zo breed mogelijk uh, vast te leggen. Ja, want ben uh, jij fotograaf van jouw beroep of ben je echt puur hobbyfotograaf? Ja, het, is een, uh, het is een uit de hand gelopen hobby. Uit de hand gelopen hobby. vannacht uh, of, gister of gisteravond laat heb jij een hele mooie foto te weten te maken, hè? ja, dat klopt. Dat was boven dit terrein, met, met een klein beetje zon, zag ik, geloof ik, toch? Of was het licht? Nee, het was echt wel donker, maar dat, wat, dat licht wat je nog ziet, dat is gewoon van een strandtent of ja, uh, vervuiling van de licht in de omgeving, zeg maar. Oké, okay, maar dat was echt een hele mooie foto. En, stel, uh, mensen willen jouw foto's bewonderen. Is dat ook ergens te bewonderen? Ja, op diverse social media kanalen, onder de naam R-Smith Media, uh, ook op, heb ik ook een website onder, onder dezelfde naam en daar is eigenlijk alles te vinden wat, wat, wat ik schiet. Noem de website nog eens? wwwr Wat is nou, je kan, mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar je kan het wel een beetje omschrijven. wat is nou je mooiste foto die je tijdens die 7 à 8 jaar vintage uit Zandvoort hebt geschoten? Uh, ja, dat zijn toch een beetje de detailfoto's. Uh, in de zin van dat je de auto heel scherp ziet en de achtergrond wat wazig. En dat je op die manier toch wel probeert de, de, jezelf te onderscheiden van, van anderen. Je kan een foto maken en dat alles statisch is en alles is scherp en alles is mooi en alles is, alles is zonnig. Maar mijn doel is het juist om mensen te laten zien dat dat ook anders kan. Dat de auto meer in het uh, vizier staat dan de omgeving. Maar dat je wel goed kan zien waar de foto gemaakt is. Want... Uh... Ik neem aan dat het ook enorm gewaardeerd wordt door de bezoekers van zo'n Volkswagen-evenement. Ja, ik krijg altijd hele leuke, leuke reacties. Mensen die, die me beginnen te volgen op, op, op, op social media, op Instagram, op Facebook. Uh, ook mensen die me toevoegen en uh, allemaal complimenten maken. Dus het is altijd wel heel leuk om, uh, om mee te maken op dit soort evenementen. Want uh, hoeveel evenementen bezoek jij per jaar? Uh, nou, dat is, dat, Exact weet ik het niet, maar van eind maart tot eind september ben ik bijna ieder weekend bezig. Want dit is wel een beetje het begin-evenement van het seizoen, toch? Uh, van, van, de, van, de, van de klassieke Volkswagen's wel, ja. En want je hebt ook winter-evenementen? Ja, ik doe ook altijd uh, trackdays, uh, meetings hier en daar. Ik doe losse fotoshoots met auto's, dus eigenlijk ben ik het hele jaar wel bezig. Uh, in de winter doe ik ook veel uh, lightfestivals, fest ja, dus ik, ik ben eigenlijk ieder, ieder seizoen ben ik eigenlijk wel, uh, wel, wel bezig. Investeer je ook steeds meer in je camera, want er staat er wel best wel een grote lens, staat hier op tafel. Ja, ik, uh, alles wat als ik een foto, uh, foto verkoop, of dan, uh, dan dat doe ik, alles spaar ik allemaal op en dan kan ik er weer nieuwe nieuwe spullen van kopen. Dat doe je ook wel eens uh, voor opdrachten voor mensen, of is het echt puur alleen maar hobby? Het is, uh, het, het, het, het is hobby, maar mensen kunnen me altijd, altijd boeken, boeken voor, een, voor een opdracht. Robin, ik wil je heel erg bedanken. Nog één keer je website om je foto's te bewonderen: je Dankjewel, Robin. In ieder geval, wij gaan uh, genieten van jouw uh, foto's. In ieder geval van dit weekend natuurlijk ook. En uh, wilt u Robin ook vinden op, onze website van, of, uh, op de website van Vintage... staat daar ook een uh, mooi linkje. www.vintage-zandvoort.nl In ieder geval, wij zijn nog steeds hier tot de klok van 4 uur... op uh, de radio bij Vintage at Zandvoort. En u hoort, uh, u hoort het op de achtergrond. De broodjes zijn nog steeds te kopen uh, voor uh, de reddingsbrigade. Dus als u honger hebt, kom dan naar... Uh, naar het mooie evenement en uh, speciaal, uh, in ieder geval daar wordt geld ingezameld voor de Zandvoortse reddingsbrigade. In ieder geval, dit is nog steeds ZFM Zandvoort. U luistert naar ons en uh, wij uh, gaan lekker muziek draaien. Thomas, wat heb je klaarstaan voor ons? Iets leuks? Um, ik weet niet zo goed hoe ik hem moet uitspreken, want ik ken niet echt deze muziek, maar het is Petula Pe Clark. Pe Clark. Ga, zet hem maar lekker aan. Met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 Ik heb het overgrote deel van alles aangericht Maar ik wijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht ogen dicht voor onze laatste set En ik terug aan het kleine huisje met het kleine bed Shit, want morgen is de pijn terug Staan we uren op dan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 Ja, het duurde lang. Het duurde, het duurde wel heel erg lang hoor, Thomas. Nee hoor. Thomas de jongens, de geluidstechniek. Is vandaag heel erg bedankt nieuw van Thomas. Dat je vandaag vier uur lang hier gezellig bent. Bij het wordt Eigenlijk zes uur met opbouw en afbouw. Maar daar zijn we wel hartstikke blij mee natuurlijk. En uh, dat moet ook even zeker benoemd worden, vind ik. Zeker weten. En vindt u het dan ook leuk om een radiotechniek te gaan doen? Of radiopresentator te worden? Of voor de televisie wat te doen? En uh, geef u op via www.zfmzandvoort.nl en stuur een mailtje. En wie weet, zit u binnenkort ook wel achter de knoppen ja. bij de radio of achter de microfoon. Nee. Dus, uh, en, uh, u kan altijd aan Thomas vragen hoe leuk dat is. Thomas, hoe leuk is het? Ja, voor het uh, Heel leuk. He? Leuk. Ja hoor, is wel leuk. Ja, zeker. Ja. Hey, uh, wat vind jij eigenlijk van het evenement, Thomas? Je bent uh, hier nu zes uurtjes, dus. Uh... Ja, nou ik vind het een heel leuk evenement al en ik word helemaal gek van die vliegjes die hier ja, om mijn oren vliegen. Maar, ja, maar dat, goed, dat, dat is dat de duinen hè. Misschien mijn dingetje. Of zie je ze vliegen? Ook. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. In ieder geval zo meteen, uh, hebben wij zo meteen natuurlijk wel een interview nog met Niels. En, uh, ik ben net meegereden met Niels uh, uh, het dorp uh, in. En uh, dat was uh, best wel een gezellig ritje. En ik ben eens benieuwd, want hij is 24 jaar, Thomas. En hij is wel helemaal gek van uh, Volkswagen's. En hij heeft een uh, kever. En dat was heel erg uh, een leuk ritje, wat ik al zei. Dus we gaan nog even lekker een stukje muziek draaien. En dan komen we zometeen bij u terug, hier bij Vintage at Zandvoort. Dan is het niet anders.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 Ja, heerlijke muziek. Hey, ga je mee naar Zandvoort-de-Zee, naar de Zijnwoor... met Vintage at Zandvoort, hier op Parkeerplaats Zuid. Zoals ik al zei in het begin van de uitzending... ik ben vanmiddag uh, meegereden met, uh, met Niels. En Niels uh, heeft een eigen kever... en hij gaat daar van alles over vertellen tijdens dat ritje. Ik zit hier uh, naast uh, Niels. En uh, Niels is 24 jaar... en hij is al heel vroeg uh, besmet met het Volkswagen-virus. En We zitten hier, zit hier in een kever... En wat voor kever is dit, uh, Niels? Dit is een kever kabelet uit uh, 1974, wel genoemd de 1303 LS. En het LS is dus uh, voor toen de tijd de luxe uitvoering met uh, een blower in het dashboard, uh, extra verlichting, binnenverlichting en wat andere extra's. Ja, we rijden nu op de hoge weg in Zandvoort. We hebben wel veel bekijks, toch? Gebeurt dat vaak als je rijdt in deze mooie kever? Eigenlijk altijd wel dat je bekijkt hebt van mensen, want ja, mensen die zien een oude auto. Kever is natuurlijk een icoon samen met de transporter. En je krijgt altijd wel reacties of je hoort mensen. Afgelopen vrijdag hadden we nog een oudere dame. En die begon op een gegeven moment, wij kwamen aanrijden. Kom naar ons toe. We gaan gewoon nog even het dorp in, naar rechts hier. Ja. Dus, oh, daar bedoel je. Nou ja, Ja, We gaan lekker door. Maar die mevrouw die vertelde dus ook dat ze ook een kever hebben en dat ze ook naar evenementen gaan. En dus ja, en het is van jong tot oud. Want je ziet ook net zoals het evenement waar we nu zijn in Zandvoort, Vintage at Zandvoort. Dat daar ook gewoon mensen zijn die hun eerste kever hebben, allebei 18 jaar en naar zo'n evenement gaan. Ikzelf ga al vanaf mijn tweede, ga ik al naar evenementen toe met mijn ouders. Vroeger eh, samen met mijn ouders. En nu ook eh, met vrienden, gewoon met twee bussen, gaan we lekker de weekend weg af en toe. Ja, want wat is dat? Wat, wat uh, maakt het Volkswagen rijden zo leuk en mooi uh, voor jullie als Volkswagen-liefhebbers? Ja, het is gewoon het gevoel, als je met die auto rijdt, het geluid van het boksenmotor is lekker. Het rijdt lekker, het rijdt leuk. Het is een beetje sportief, maar toch lekker cruisen. En zeker met het weer, net als vandaag, die 22 graden, ja, dat is gewoon heerlijk. En dat we dan ook op zo'n evenement mogen staan het hele weekend... en gewoon lekker praten met elkaar over de auto's... en lekker de hobby's samen, samen uitvoeren. En, um, en uh, Niels, uh, je bent 24 jaar, hè? Ja. Dus best wel uh, jong. Normaal ja. uh, zou iemand van 24 wel denken van nou een lekkere sportieve auto. Hoe, uh, hoe uh, reageren jouw uh, leeftijdsgenoten uh, erover? Ja, die vinden het wel leuk, maar die hebben inderdaad zelf wat luxere auto's. Nou is dit uh, de tweede auto, zeg maar. Dus ik heb zelf nog een, uh, ja, gewoon ook gewoon een Volkswagen, een normale auto. En uh, ja, die vinden het ook wel leuk. Die neem ik ook wel eens mee. En uh, ja, onder andere een vriend van mij, die is ook net oud als ik. Die heeft zelf ook een kever en een bus. Dus ja, allemaal een beetje verschillend. En zo heeft iedereen natuurlijk ook zijn eigen hobby. En um, ja, Vintage uit Zandvoort is toch een soort van seizoenopener voor jullie toch? Ja zeker, en dan meteen een weekend. Het is gewoon, ja, gewoon fantastisch. En uh, ja. Oh. ja, het is gewoon... Uh, gewoon een mooi weekend en dit jaar gewoon extra mooi weer. Ja dat zeker, zeker weten. En Niels bedankt voor je tijd en bedankt voor het lekkere ritje door Zandvoort heen. En We gaan hier gewoon rechtsaf. En dan uh, kwam hij terug naar het Vintage-terrein. En uh, ook terug naar uh, Dolly en Ruud. Nou, dat was, uh, dat was eigenlijk de bedoeling dat hij bij Dolly en Ruud terecht dus zou komen in dit interview. Maar, maar uh, ik ben er nu en Dolly en Ruud zitten hier nog gewoon gezellig aan tafel. Uh, uh, dus, uh. Ja, Ruud, hoe heb jij het de afgelopen uren, gevo uh, uren gevonden hier op, het, uh, op dit terrein? Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk. Denk, anders was ik al lang thuis geweest, joh. maar ik zit er nog. Nee, ik vind het ontzettend leuk. De, het sfeertje is goed. En uh, het zijn natuurlijk uh, fantastische dingen die je hier zitten, die, uh, die oude Beatles. Ik ben natuurlijk een Beatles fan, dat weet je natuurlijk wel. Ja. Maar, maar dat, is, uh, dat is dus iets anders. Maar ik, ik, vind gewoon, uh, ik vind dat geweldig. En ik heb die autootjes natuurlijk, want ik ben al iets ouder dan jij. Dus ik uh, kom in 1948, ja, toen, toen waren er 9 van de 10 auto's, dat waren Beatles in de tijd. Oftewel kevers. En, uh, dus ik heb er heel wat gezien. En vandaar dat ik het ontzettend leuk vind. Nou, dat is Ruud mening. En een uh, mooie mening, Ruud. Ik ben uh, blij heel veel dat jij er ook vandaag was... om deze leuke, gezellige uitzending uh, samen met Dolly te doen. Uh. Dat had ik en, toch niet willen missen, Roy? Nee. nee. Dus uh, volgend jaar weer zou ik gewoon volgend zeggen. Volgend jaar weer? Bestuur, ja, hoor, we Zeker weten. Een hele dag. Een heel weekend. Ja, dat vinden ze pas leuk. Uh, we gaan in ieder geval nog even muziek draaien. Zo meteen zijn we zeker nog even met u, bij, jullie, uh, bij jullie terug. En um, dat Oh ja, goed weet, jij, weet je... Dat is, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is niet leuk. Dat uh, is niet leuk voor die mensen. Maar weet jij waarom die oude kevers vroeger twee uitlaten hadden? Ja, ik weet het. Ja? Ja, want, dan, konden, want men dacht uh, dat ze hem als kruiwagen gingen gebruiken. Nee, als hij ermee uitschee, kon je hem als, ja. als kruiwagen gebruiken. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die grap heb ik al heel vaak gehoord dit weekend, trouwens, zo, Ruud. Hij is niet nieuw. <laughs> we gaan lekker een stukje muziek draaien. Zometeen zijn we jullie bijna terug hier bij Zandvoort Leunst op ZFM Zandvoort. Lately I've been, I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day we're aflaming. the wind, not the fire that we be gone. Every argument, every word we can't take back Cause with all that has happened, I think now we both know the way that the story ends Then only for a minute, I want to change my mind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 Als de klok laat, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede. Maak hem heus wel zo meteen af, hoor, Thomas. Zet hem op pauze, dan ga ik hem gewoon af. In ieder geval, u luistert nog steeds naar Vintage het Zandvoort. Of naar, luistert naar ZFM Zandvoort. En we zijn op Vintage het Zandvoort. En naast mij is aangeschoven Michel uh, Vaas. Initiator van Vintage het Zandvoort. Uh, alweer zeven jaar geleden leuke foto beg voor je. begon dit uh, evenement uh, op, uh, ja, op Camping de Branding. <laughs> toen nog. En uh, nu zo groot uitgegroeid. Uh, Hoe trots ben je, Michel? Ja, beren trots. <laughs> ja, wat denk je zelf. Heb je vis gegeten? Ja. Ja, ik ruik het. Lekker, hè? <laughs> nee, wat een grapje. Ik had het ingestudeerd. Uh, maar, uh, maar, um, maar ja, dit is alweer dag drie. Ja. Normaal uh, zou, zou, zou waren de auto's hier al weg ja. rond deze tijd. Ja. En uh, ja, voorwege de Paas en verlenging. Uh, is het, um, is het bevallen, of gaat het bevallen die verlenging? Of ben je nu helemaal moe en eigenlijk denk je nee, van nou, laat maar? het mag mij nog wel lekker doorgaan. Heerlijk. Morgen nog een dagje, morgen om drie uur dan is het klaar. En als je uiteindelijk weet dat het klaar is, dan word je moe. Ja, dat is altijd dat je, zo. Ja. Je krijgt hier zo'n adrenaline van het blijft maar doorgaan. Het is gewoon super leuk. Wat is er morgen nog te doen tijdens uh, het even Nee, evenement? morgen is echt wel een beetje te afbouwen. De kramen staan er nog, maar dat zijn geen speciale dingetjes meer. Nee. Maar mensen kunnen wel gewoon uh, gezellig ja, even ja, langslopen tot drie uur? Ja. Er is nog steeds de koffie, en er zijn nog steeds de broodjes. En er is nog steeds wat te eten en te drinken. Dus je kan gewoon nog wat langs blijven. Alleen het, is, ja, het zal minder druk zijn dan nu. Ja. Er zijn nu al mensen die vertrekken. Maar ja, dat kan. Hoe, uh, hoe zijn de eerste reacties? Briljant. De eerste reacties waren echt briljant. Vooral van de Duitse bezoekers. Die zijn geweldig. Die mensen die zijn zo onder de indruk van hoe het hier er allemaal aan toe gaat. En zo lay back en, en relaxed. En, en rustig aan, en maak je niet druk. En... Ik vind het helemaal geweldig. Uh, hier, hier, hier hebben we het programma boekje. Jullie geven altijd een, uh, een goodie bag mee naar huis aan de mensen. Ja. En uh, toch wel een, uh, een, uh, een, een, een programma boekje vol met sponsors. Ja. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, slap lullen denk ik. Slap lullen? <laughs> maar ik denk dat het ook een stukje waardering is. Uh, ja, en een kwestie vergunnen. Ik denk dat er ook een enorme gunfactor in zit. Ja, inderdaad, een praatje maken met je mensen. Hoe krijg je die mooie vrouwen nou op die foto's? Dat is, dat is mijn privécollectie. Oh, is je privécollectie? <laughs> nee, mensen denken, waar heb jij het nou over? Maar Michel, ja, achteraan staat de rokerij, ook een succesvol ding. Vorig ja. jaar begonnen we ermee, dit jaar twee dagen ook nu met uh, natuurlijk uh, de, de beenham. Ja. Succesvol, hoop geld opgehaald. Ja, toch? Kan je al wat loslaten erover? Nee. Nee, dat nee, ga ik niet zeggen ook. Ook niet uh, als de reddingsbrigade het al deel op Facebook heeft gezet. Oh, hebben ze dat gedaan? Ja, ja, gisteren. Want, dus tot de eerste stel het, stel het je, deel. Stelletje boeven. <laughs> nee, die, de, de makrelen die hebben 580 euro opgebracht. Dat is hoop geld. Of 570, zo. Dat was gisteren. Maar vandaag, dat weet ik nog niet. Dat zal ik zo meteen eens even horen. Nou, dat lezen we natuurlijk op internet en in de krant. Ja, want daar gaan we wel van uit. Want ja. vorig jaar hebben jullie ook een mooi bedrag opgehaald voor de Rode Kruis. 380 euro was dat. Ja, dat, dus het is flink ja. gegroeid. Ja. ja. En um, ja... Kan dit evenement nog groeien? Uh, zou wel kunnen ja. Maar dan moet ik even met de gemeente gaan praten. Dat we het andere grote parkeerterrein gratis mogen gebruiken. Ja, ja. <laughs> dat, dat zou het mooiste zijn. Ja, ja natuurlijk. Maar niet in het paasweekend denk ik. Nee. Nee. Nee denk ik ook niet dat ze dat willen. In ieder geval. Nee, uh, komt helemaal goed. In ieder geval succesvol evenement. En uh, ja wij zijn ook weer aan het einde gekomen van dit uh, programma. We hebben een leuk vier uur hier radio kunnen maken. Dank je wel daarvoor. Jullie bedankt. En uh, hopelijk komen we volgend jaar zeker weer terug. Cool. En, uh, Helemaal goed. Bedankt in ieder geval. met britsjes. Kunnen we gewoon blijven drie dagen. <laughs> drie dagen live. Oh, dat is ook goed. <laughs> ja, <hoor. laughs> Jongens, bedankt. Miss bedankt en uh, succes uh, met uh, alles. Dankjewel. Komende Roy. tijd. Roodje. <laughs> Je bent wel rood hoor. Je haar is altijd rood, maar jezelf... Uh... Ja, jij bent een pet op. <laughs> in ieder geval, dit, is, dit was Zandvoort Lunch voor vandaag. Het was een extra uitzending hier op uw Zandvoortse Eter. Wij willen iedereen heel erg bedanken dat wij hier mogen staan. De technici bedankt. In ieder geval Thomas, super dat je hier aanwezig was. Leon bedankt voor de hulp. Dolly en Ruud natuurlijk bedankt voor jullie bijdrage. En natuurlijk uh, vind ik de Zandvoort-organisatie ook heel erg bedankt dat wij hier mochten zijn. Dit was het dan weer: Zandvoort Lunch. En uh, ja, vanaf maandag zijn we gewoon weer terug met Zandvoort Lunch. De regio nee? Nee. Nee, nee? maandag. Oh, nee, dit is Pasen. Sorry, sorry. Wo woensdag zijn we dan weer terug met Zandvoort Lunch. Met, uh, met in ieder geval gezellige muziek. En uh, en alle nieuwtjes rondom Zandvoort. Bedankt ja, voor het luisteren. En veel Cultuurwoensdag natuurlijk. Vanaf 12 tot 2 uur. Dit was een extra Zandvoort lunch op uw Zandvoortse radio. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede.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 But late like... Ik ging mijn eigen weg, koos voor de muziek Soms koos werkeloos geen geld op de bank Soms overal shows en was de held van de stad Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt Dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt Ik heb mijn zinnen afgemaakt en het woord gezegd En ik ben overal geweest, zuidoost, west, En ik ben brood geweest en ik heb buit gemaakt Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt En het veel gehouden van haar of van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd yeah. En dat is mijn filosofiek, dus doe maar één loop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 Makes you feel bad seeing me so tense, no self confidence, but you see the winner.